Manik Zampersen met het NOS Journaal. Verfabrikant Axo Nobel heeft Defensie al in 2012 gewezen op een chroomvrije verf... die gebruikt zou kunnen worden in plaats van verf met het giftige groom 6. Dat blijkt uit een mail van Axo Nobel aan Defensie, die in handen is van Nieuwsuur. Veel oud-medewerkers van Defensie zijn ziek geworden door het werken met verf met groom 6. Tot nu toe hebben 136 mensen een schadevergoeding van het ministerie van Defensie gekregen... Morgen debatteert de Tweede Kamer erover. De fabrikant van de stint heeft volgens RTV Utrecht de aanvraag voor een faillissement ingetrokken. De directeur van het bedrijf heeft tegen de omroep gezegd dat hij de lopende procedures over de stint wil afwachten. Vandaag zei minister Van Nieuwenhuizen in de Tweede Kamer dat de stint in de toekomst misschien weer de weg op kan, mits hij veilig is. Sportkoepel NOC-NSF neemt maatregelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport bespreekbaar te maken. Er komt een chat waar slachtoffers van onaanvaardbaar gedrag terecht kunnen... net als mensen die dat in hun omgeving hebben gezien. De organisatie die de chat beheert zegt dat chatten vaak de eerste stap is om misbruik te stoppen. Het Rijksmuseum gaat volgend jaar voor het eerst in de geschiedenis... alle werken van Rembrandt uit de eigen collectie tentoonstellen... Volgend jaar is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van, Le van Rijn overleed. Het Rijksmuseum heeft de grootste Rembrandt-collectie ter wereld... met daarin 22 schilderijen. PSV heeft de vierde groepswedstrijd in de Champions League verloren. In Londen werd de 2-1 tegen Tottenham Hotspur. PSV stond lange tijd op voorsprong... dankzij een doelpunt van Luc de Jong in de tweede minuut. In de tweede helft ging het alsnog mis voor de ploeg uit Eindhoven... door twee doelpunten van Kane... PSV blijft laatste in de pool en is zo goed als uitgeschakeld voor de tweede ronde. Het weer, de temperatuur daalt vannacht tot een graad of acht. Lokaal kan er misbank ontstaan. Morgen eerst vrij zonnig, in de middag meer bewolking. Het wordt 14 of 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu tussen app en vloed.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 Nachtjes, wat ben ik zonder al je zorgen. Nachtjuffel, haal ik de morgen. Nachtjuffel, doe iets aan de pijen. Ik lig hier te beven en te.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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, we doen iets samen bij je. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, hallo iedemorgen. Nachtzuster, we doen iets samen bij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 Nachtjes er, It's all for you For me, we'll write a song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 Ik ben een Have a little time. And moan And call out my name Ooh, You can call me baby I remember You like to take your time To get in, in the mood Ooh, Yes you do yeah. But once you're in the mood You like to go straight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 Ik niet de honing maar de bij was, ik niet de modder maar de klei was, ik niet het bed maar juist de sprei was, ik niet de maan maar juist de taai was, ik niet de kassa maar de rij was, ik niet de ragoe maar de huppastei was, ik niet zo gesloten maar gastvrij was, ik niet het kind maar de vochtheid was, ik niet zo stoer maar een zacht ei was. Zo lood vrij was. Ik niet de knuffel, maar het konijn was. Ik niet de klus, maar de karwei was. Dat ik niet alleen maar allebei was. Ik niet zo ver, maar juist dichtbij was. En dat ik dan Jim met ouders was. En ik dan die dikke uit de jury was. En bijna nog steeds bij. En wij dan nog steeds bij ons. En jij dan nog steeds, ga dan nog steeds, en dan nog steeds wij...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 so confused, I don't know where to start the Visions of love forever in my mind I wait for the day when I can say that was fine